7 uur. Dit is Radio 1. met Frederik de Jong. Straks in het NOS Radio 1 journaal ruzie tussen de zorgautoriteit en psychiaters over, over tarieven van keuringen voor rijbewijzen. Maar eerst het NOS-journaal Dorald Megens. Bijna 10% van de cadeaus voor kerst zijn die voor kerst zijn besteld, zijn te laat bezorgd. Volgens marktonderzoeker QA kwamen een half miljoen bestellingen vorige maand niet op tijd aan beide klanten. Zoals bij deze meneer. Ik heb op de zondag voor kerst een, een boek besteld. Volgens de, volgens de website zou dat op dinsdag voor de kerst geleverd worden. Helaas was dat niet op tijd. Ze zouden tot 9 uur kerstavond kunnen leveren. We hebben ze te wachten tot uh, 1 minuut over 9. En toen dacht ik, nou komt het niet meer. 10% is te laat bezorgd. In 2012 werd 7% van de pakjes te laat bezorgd. Met Sinterklaas deden de webwinkels het volgens Q&A dit keer juist beter. Zo'n 4% van de bestellingen kwam te laat. In 2012 was dat nog bijna 6,5%. De omroepverenigingen voelen zich geschoffeerd... door de plannen van de Nederlandse publieke omroep... om niet langer het ledental leidend te laten zijn... bij het toewijzen van zendtijd. Dat zegt voorzitter Slachter van Omroep Max. Als het aan NPO-voorzitter Hagort ligt... wordt dit jaar de laatste ledentelling gehouden. Slachter zegt dat dankzij de 3 miljoen leden... juist miljoenen naar programma's gaat. Programma's die volgens hem anders niet meer kunnen worden gemaakt.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 De verkoop van personal computers is vorig jaar scherp gedaald. Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat wereldwijd 10% minder desktops en laptops zijn verkocht dan in 2012. Niet eerder daalde de verkoop van pc's zo ingrijpend. De verkoop ligt op het niveau van 2009. Veel mensen geven tegenwoordig de voorkeur aan tablets en mobiele telefoons. Afghanistan wil 72 gevangenen vrijlaten... die door de Amerikaanse overheid worden gezien als gevaarlijke criminelen. De WS zegt dat ze betrokken zijn geweest bij de dood... of het verwonden van westerse militairen en dus terroristen zijn. Afghanistan zegt dat er geen bewijs is tegen de 72 gevangenen. Wel voor 16 anderen. En zij komen voor de rechter. De relatie tussen beide landen is sowieso bekoeld. De Afghaanse president Karzai weigert een veiligheidsovereenkomst te tekenen. Daarin wordt de Amerikaanse betrokkenheid geregeld... na het vertrek dit jaar van de meeste troepen. Als er geen deal komt, zal Amerika zeer waarschijnlijk alle troepen terugtrekken. Een Indiaanse diplomaat die onderdeel was van een rel tussen India en de VS... heeft de VS verlaten. De Amerikaanse autoriteiten vroegen de plaatsvervangend consul in New York... te vertrekken nadat ze officieel in staat van beschuldiging was gesteld... wegens visumfraude. Ze zou valse informatie hebben gegeven bij de aanvraag van een visum... voor haar Indiaanse huishoudelijke hulp en te weinig hebben betaald. India riep haar daarop meteen terug naar New Delhi. Het weer vandaag blijft het droog en schijnt de zon geregeld. In het noorden is kans op wat bewolking en het wordt 7 tot 9 graden. Morgen trekt er een storing over het land met veel bewolking en lichte regen. En dan wordt het 5 tot 8 graden. Keersinformatie van de ANWB. John Wakker, hoe gaat het? Nou, twee korte files. Eentje door een ongeluk op de A8 van Zaandam naar Amsterdam... bij Ozaan twee kilometer. Daar is één rijstrook dicht. En op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland... bij knooppunt Terbrechtseplein, twee kilometer...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 Ook Brahms door Bariton Thomas Hamsen en Amsterdam Sinfonietta op 28 januari. Koop snel uw kaarten op Concertgebouw.nl.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 Kijk op vismasoftware.nl huur. Frankrijk is verdeeld over het optreden van cabaretier Donné. In Nantes gingen zijn fans de straat op. La canelle, la canelle. Straks een verslag van consonant Ron Linker. Het LOS Radio 1-journaal. Met Frederik de Jong. Goedemorgen, zes minuten over zeven. Wie zijn rijbewijs de komende tijd wil vernieuwen, zou wel eens met flinke wachttijden te maken kunnen krijgen. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft nieuwe tarieven vastgesteld voor mensen die, bijvoorbeeld door een drugs- of alcoholverleden, psychiatrisch gekeurd moeten worden. Het merendeel van die psychiaters vindt de tarieven zo laag dat ze weigeren nog langer de rijbewijskeuringen te doen. Goedemorgen, Nathalie Dingeldijn van het CBR. Goedemorgen. Wat zijn de gevolgen hiervan? Uh, de gevolgen zijn dat wij mensen uh, nauwelijks nog kunnen doorverwijzen... naar een psychiater voor de verplichte rijbewijskeuring die zij moeten ondergaan. En, uh, sorry. Nou, en dus mogen ze de weg niet op? Nee, dus moeten ze langer wachten en bestaat het risico... dat ze het rijbewijs niet op tijd kunnen vernieuwen. En dan mogen ze inderdaad de weg niet op. En Hoe ver... dat is natuurlijk onwijs vervelend. Ja, dat is vervelend. Uh, begrijpt u de houding van de psychiaters? Um, wij gaan niet over de tarieven. Dit is echt iets tussen de specialisten en, en, en de uh, Nederlandse zorgautoriteit. Uh, maar wij zijn een voorstander van een acceptabel tarief voor alle partijen. En om hoeveel mensen gaat het? Het gaat ongeveer om 8000 mensen per jaar. En uh, daarvan zijn, uh, betreft het het merendeel mensen met een alcohol- of drugsverleden. Ja, en dat is maar een klein deel van het hele getal aan mensen dat wordt gekeurd hè, per jaar. Ja, jaarlijks verwijzen wij rond de 75.000 mensen... naar een medisch specialist voor een keuring. Ja, maar nou is er dus een probleem opgetreden voor deze 8.000. Wat kunt u doen? Uh, op dit moment kunnen wij niet heel veel doen. Uh, wij hebben het uh, de afgelopen periode aangekaart bij de verantwoordelijke instanties... Uh, bij de orde van medisch specialisten en bij de Nederlandse zorgautoriteit. Uh, en daarmee houdt onze uh, uh, rijkwijze eigenlijk op... Uh, want wij gaan gewoonweg niet over de tarieven. Het is nu echt een kwestie tussen de NZA en de specialisten zelf. En zij zijn nu aan zet. Wat wij doen is uh, uh, de mensen die bij ons een eigen verklaring hebben ingestuurd... en die uh, uit behandeling uh, uh, blijkt dat ze doorverwezen moeten worden naar een psychiater... die informeren wij zo goed mogelijk. En wat we nu aan het doen zijn is dat we de psychiaters die nog wel willen keuren... die vragen wij of ze misschien extra keuringen willen verrichten. Bijvoorbeeld voor mensen die een binnenkort gaat verlopen om er zo alles aan te kunnen doen wat in onze mogelijkheden ligt... om ervoor te zorgen dat mensen gewoon wel op tijd hun rijbewijs kunnen vernieuwen. Ja, maar wat is uw inschatting dat die paar psychiaters dat wel aankunnen... en dat het dus goed komt? Nou, we hebben op dit moment nog maar 15% van de, van de beschikbare capaciteit. Uh, het zijn psychiaters die natuurlijk ook nog ander werk uh, doen. Dus ik verwacht niet dat we daarmee een oplossing hebben. Het is nu echt aan de orde uh, van medisch specialisten en aan de NZA om tot een structurele oplossing te komen... Uh, maar wij doen alles wat in onze mogelijkheden ligt om toch mensen zoveel mogelijk te helpen. Ja, zijn die mensen allemaal al ingelicht? Uh, dat denk ik niet, nee. Het gaat om uh, uh, meer dan 100, uh, 150 mensen, zoiets. Uh, maar dat aantal neemt natuurlijk toe, want als je 8000 mensen op jaarbasis naar een psychiater verwijst... dan uh, kan je je voorstellen dat het uh, om honderden mensen per maand uh, gaat. Ja, dus het kan zijn dat mensen nu luisteren en denken... hé, hey, daar hoor ik bij en ik mag straks dus de weg niet meer op. Ja, dat kan. Uh, maar het, het gaat nu natuurlijk om mensen die hun rijbewijs uh, binnen nu en vier maanden gaat verlopen. Die mensen uh, hebben al een herinneringsbrief van, uh, van de RDW gekregen. Uh, mensen met een geldig rijbewijs hoeven zich op dit moment natuurlijk geen zorgen te maken. Uh, ja. Maar ja, goed, het gaat wel om uh, behoorlijk wat mensen. En wie zou hier volgens het CBR wel iets aan moeten doen? Uh, dat, uh, dat zijn de specialisten zelf en de Nederlandse Zorgautoriteit. De Nederlandse Zorgautoriteit bepaalt de tarieven voor de, voor de rijbewijskeuring. En de specialisten, die hebben ze voor dit jaar vastgesteld, die is lager dan uh, voorgaande jaren. Specialisten hebben aangegeven uh, dat zij het niet kunnen doen voor dat tarief. En het is echt een zaak tussen deze twee partijen om uh, tot een oplossing te komen, tot een acceptabel tarief. Dank u wel, Nathalie Dingeldijn van het CBR. Dan gaan we straks ook eens even bellen met die specialist... en kijken hoe laag dat bedrag dan wel niet is... en waarom ze het niet meer willen doen. Tien minuten over zeven. De show waarvan het doek viel voordat het theater openging. Le Mur van de Franse omstreden comique Donné. Eerst verboden door de burgemeester van Nant, daarna toch weer toegestaan door een rechter, maar uiteindelijk in hoger beroep definitief verboden. Want in strijd met de menselijke waarde volgens het hoger beroep en dus een gevaar voor de openbare orde. De mensen in Nant die te vergeefs een kaartje hadden gekocht, waren daar niet over te spreken. Ja, Manuel moet het verbaal ontgelden hier. En die Manuel, dat is Manuel Vals, de minister van Binnenlandse Zaken... die hier toch wordt gezien als de grote boosdoener. En de menigte maakt nu al masse het gebaar La Canelle. Meneer, ik vraag het u toch nog maar eens. wat betekent dat gebaar nou toch, een gebaar dat Jourdanet bedacht heeft? c'est uh, ce qu'il a bien décrit sur son site. C'est un, un fucking. Nou, er is geen woord Frans bij. Het slaat volgens deze meneer op een bepaalde seksuele handeling die zou moeten worden toegepast op Manuel Valls. Want u bent erg teleurgesteld dat het feest hier uiteindelijk dus toch niet doorgaat. Bah, oui, je suis déçu évidemment. Uh, uh, je suis surtout surpris des de méthodes utilisées en fait. Uh, maar ik denk dat het een goed de boost zal geven aan voor zijn energie en voor de mensen die er zijn. Hij verwacht dat het uiteindelijk een steun in de rug zal zijn voor Diodonnet... deze hele gang van zaken waar hij toch wel teleurgesteld in is. Dat de show smiddags van een rechter nog gewoon door mocht gaan... en s'avonds toch weer werd verboden. Een van de redenen die genoemd werd voor het verbod... is het opruiende karakter van Diodonnet. Denkt u dat hij een gevaar is voor de openbare orde in Frankrijk? Regardez. <laughs> nee, zegt hij. Kijk maar eens om u heen en hij heeft gelijk. Op dit moment is het rustig. Aan het einde van een dag die qua emoties van het ene uiterste naar het andere ging. Aujourd'hui c'est la consécration de la liberté d'expression, de la liberté d'expression, de la liberté d'opinion, de la liberté de réunion et de la liberté de travailler. Die is advocaat Jacques Verdier, die aan het begin van de middag bij de rechtszaal nog spreekt van een overwinning. De rechter zegt hij heeft onze vrijheden beschermd, het recht op vrije meningsuiting. Ik hoop, zegt hij, dat u massaal naar zijn optredens komt om van Die te genieten. artiest, ja. zullen pouvoir hoe kan de stemming binnen een paar uur compleet omslaan? Want als Jordaniës optreden in hoge beroep alsnog verboden wordt zijn zijn fans buiten zinnen. Laat Djeudoné zijn gang gaan, scanderen de fans. Sommigen hebben een ananas bij zich. Opnieuw een symbool van de polemiek rond Djeudoné. Want hij zong het lied waarin hij de holocaust op de hak neemt. Shoah Ananas. Een vrouw zegt dat de humorist toch geen antisemiet is. Djeudoné blijkt surtout... ...entre autres sur les juifs et il est pas antisémite, il est anti-sioniste. Thierronné is volgens deze mevrouw vooral tegen het zionisme en dus geen antisemiet. En ze kijkt toe hoe de menigte tot slot ook president Hollande op de korrel neemt. La quenelle, la quenelle. François, la qui se glisse dans ton cul, la U hoort een reportage van consonant Ron Linker. Het nieuws uit binnen- en buitenland in het NOS Radio 1-journaal. Straks de film Wolf of Wall Street. Die gaat over de amorele financiële wereld. We gingen kijken samen met een ex-beurshandelaar. 14 minuten over 7. Zwaar tegen de zin van de Amerikaanse regering in... laat Afghanistan meer dan 70 gevangenen vrij. Volgens de Amerikanen gaat het om gevangenen die zich hebben schuldig gemaakt... aan het verwonden en doden van Amerikaanse en andere buitenlandse militairen. Martine van Bijlert van de Denktank Afghanistan Analyst Network, goedemorgen. Goedemorgen. Als die mensen zo gevaarlijk zijn, waarom laat Afghanistan hen dan vrij? Ja, daar zijn ze het niet over eens over wat die status van die gevangenen is... en waarom ze zijn gevangen gezet. En uh, wat de Afghaanse regering nu zegt, is uh, ja, het bewijsmateriaal wat de Amerikanen ons gegeven hebben... de redenen die ze ons gegeven hebben, die vinden we eigenlijk niet genoeg. En uh, ja, daar nemen we geen genoegen mee. En, uh, dus ja, dat, uh, het, het, is, uh, uh, het gaat daarom. Maar het gaat eigenlijk ook over een veel langer lopend conflict. Over hoe behandel je die gevangenen die door de Amerikanen zijn gevangen genomen. En dat conflict is ontstaan door... Ja, het loopt eigenlijk al zo lang als dat de Afghanen en de Amerikanen aan het overleggen zijn over het blijven van Amerikaanse troepen in Afghanistan. En twee belangrijke onderwerpen daarvoor Karzai zijn: de eerste, de onafhankelijke operaties door de Amerikanen, en ook het, het nemen van gevangenen. En ja, wie doet dat? Wie heeft daar wat over te zeggen? De Amerikanen hebben dat jarenlang gedaan, en die hebben dat, dat dus die verantwoordelijkheid niet willen overdragen aan de Afghaanse regering hebben ze nu uiteindelijk wel gedaan. Uh, ja, en nu voelen ze zich eigenlijk beetgenomen... omdat er ja, gevangenen die op een lijst stonden die niet vrij moesten komen... waarschijnlijk wel vrij gaan komen. Ja, op deze manier probeert president Karzai de macht kennelijk een beetje terug te krijgen. Maar waarom tergt hij de Amerikanen zo? Want ze zijn nog wel steeds bondgenoten in de strijd tegen terrorisme. Ja, ze zijn nog steeds uh, bondgenoten. En ze zijn op het moment uh, het gesprek aan het voeren van blijven die Amerikanen nu of niet... En heel veel Afghanen maken zich daar dus zorgen over, over, over hoe moeizaam dat gesprek gaat. Um, ja, veel Afghanen zijn een beetje ongemakkelijk bij het blijven van de militairen. Maar als de militairen weggaan, gaat het geld waarschijnlijk ook weg. En dan wordt het heel lastig voor de regering om, uh, ja, om, om in stand te blijven, want ze kunnen hun eigen leger niet betalen. Het punt is dat Karzai niet gelooft dat de Amerikanen weg willen. Die denken dat die Amerikanen zo graag willen blijven dat hij eigenlijk alles van ze kan vragen. Terwijl wel is afgesproken dat ze eind dit jaar weggaan. Ja, ze gaan weg, maar ze gaan niet helemaal weg. Wat de Amerikanen graag willen is dat, dat de, het publiek thuis het gevoel heeft dat ze helemaal weg zijn. Dat het over is, dat de oorlog over is. Maar in wezen willen ze blijven met nog tussen de vijf tot de tienduizend troepen. Um, die ja, officieel daar zijn om, om te adviseren, uh, om de ambassade te beschermen. Uh, maar ondertussen wel uh, ook nog dingen kunnen doen daar. Ja. President Karzai wil ook gaan praten met de Taliban. Hoe staat de VS daarin? Ja, die wil dat ook. Um, die, die hebben daar eigenlijk ook behoorlijk achteraan gezeten. Want die, ja, die willen dat het conflict in Afghanistan nou eens over is. Dus die, dus die wilden eigenlijk gewoon ook een vredesovereenkomst en dat het dan klaar zou zijn. Ja, zo simpel ligt dat niet. Um, maar het probleem is opnieuw dat de Amerikanen en Karzai elkaar niet vertrouwen. Dus ze willen allebei dat er met de Taliban gepraat wordt. Maar het gaat erom wie moet er met hem praten. Wie bepaalt dan uh, wat er gebeurt. En ja, dat gaat heel moeizaam. Ja, dus ze moeten eerst nog even met elkaar praten kennelijk. Ja, en dat gaat niet zo makkelijk. Nee. Hartelijk dank. Martine van Bijlert, co-directeur en analist van Afghanistan Analyst Network. John Bakker van de ANWB. De files graag. Uh, nog altijd twee. Op de A8 vanuit Zaandam naar Amsterdam bij Ossaan, Drie kilometer na een ongeluk. Er is één rijstrook dicht. En op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland. Bij Rotterdam Prins Alexander. Drie kilometer. Maar daar zijn de rijstroken weer vrij. Dankjewel. Mark Robin Visser bij sigarettenfabrikant Philip Morris in Bergen op Zoom. Daar wordt actie gevoerd. Ik, ik word inderdaad wat luider. Ja, je hoort het hè. De, de motorstalling, want daar zijn de actievoerders uh, naartoe gestuurd, daar mogen ze staan. staat nu uh, half vol. Ik denk dat er toch wel 100, 150 medewerkers nu buiten staan. En er moet een nieuwe ploeg nog komen. Een ouderwets klassiek CAO-conflict. heb ik me vanochtend uh, hier laten vertellen door mevrouw Grimbergen van FNV Bondgenoot. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent een van de onderhandelaars. Ja. Ik onderhandel, ik onderhandel voor deze CAO hier. Nou was ik vanmorgen bij uh, een van de directieleden binnen, meneer Wassenaar. Die zei, we zijn heel erg verbaasd en ik heb ook nog ruimte in het, uh, in het structurele loonbod. Dus uh, hij zei, ik begrijp eigenlijk niet waarom die mensen hier allemaal buiten staan. Kunt u dat uitleggen? Ja, dat kan ik uitleggen. Het uh, is heel fijn dat er nu heel veel ruimte is. Uh, dat geeft, uh, dat er moet erin. Maar we hebben als vakorganisaties een eindbod neergelegd. Omdat uh, Philip Morris te weinig bewoog. En er grote conflicten waren op, uh, op tweetal terreinen, pensioen en de CAO-verhogingen. Ja. En nu zegt men dat men op de CAO uh, wel ruimte ziet, maar de 60 miljoen pensioenwaarde, die zie ik in dit verhaal nog niet terug. Ja, er is oneenigheid over de nieuwe pensioenregeling uh, en waarde En het bedrijf. Uh, dat is een ingewikkeld verhaal. Ja. Uh, toch heb ik binnen ook nog een andere indruk gekregen, en misschien dat ik die ook met u kan delen. Dat is dat er hier in dit bedrijf momenteel geen prettige stemming heerst. Ja, wat we, wat we constateren is dat er uh, een, een behoorlijke onvrede is bij de mensen. Uh, omdat zij hier uh, een aantal reorganisaties hebben meegemaakt. En uiteindelijk hebben zij ook. Uh, ik zie nu dat er. Het wordt ineens helemaal worden... stil? Ja, nee, omdat er mensen <laughs> worden toegesproken. Ah, ja. uh, maar er is onvrede over de vele reorganisaties. Mensen hebben alle andere functies uh, gekregen dan, uh, dan voorheen. Ja. En um, uiteindelijk zien wij dat er ook een hardere mentaliteit uh, bij, het, uh, bij de leiding is. Ja. Hoe, hoe, hoe omschrijft u die mentaliteit? Dus wat ziet u dan? Want u heeft daar contacten mee al vele jaren. Ja, nou, je ziet uh, heel veel wisselingen. Heel veel wisselingen in, uh, in, het, uh, in het management. En je ziet ook uh, dat uh, uh, in de reorganisaties de bonden veel minder. Uh, betrokken worden. Kijk, hun standpunt is... we moeten open, we moeten integer zijn... en we moeten zorgen dat we... Uh, de mensen eerlijk benaderen. Maar je ziet wel... dat dat eigenlijk feitelijk... Uh, voor een belangrijk deel niet meer gebeurt. Waar vroeger een autonoom bedrijf was... waar iedereen iedereen kende en een directeur redelijk lang... in het bedrijf uh, werkte... zie je nu hele snelle wisselingen. Ja. Het wordt harder. Het bedrijf heeft het ook niet makkelijk. Het is een grote sigarettenproducent... voor heel Europa. Uh, er wordt gezegd, de productie gaat langzaam naar beneden. De vraag neemt iets af... Uh, de bomen rijken niet meer tot in de hemel. En de resultaten van Philip Morris uh, International zijn fantastisch. Ja. Nog je steeds, ziet, ondanks ja, alles. Ja. Ja, je ziet ook dat als je kijkt naar de, de, de windcijfers... Dat uh, een aandeel wat ze in 2008 zijn zien naar de beurs gegaan. Met de Europese, niet-Amerikaanse bedrijven. Dat aandeel heeft zich meer dan verdubbeld ja. tot nu toe. Dus er worden enorme dividenden uitgekeerd. En een onderliggende strijd is ook dat er op arbeidsvoorwaarden wordt bezuinigd. Dus kosten in arbeidsvoorwaarden moeten omlaag. En de aandeelhouder moet hogere dividendenuitkeringen betaald worden. En dat klassieke conflict zien we ook in dit bedrijf terug. Ja. Ik zei het al, een klassiek CEO conflict. Ja, ja, zo zie ik het ook. Wat gaat er nu gebeuren vandaag? Uh, vandaag deze groep, uh, dit is de derde uh, shift die, uh, die staakt. Ja. Uh, we staken kort. Het is de eerste stakingsactie vandaag. Twee uur. Uh, wij wachten de shift op die afkomt. Die heeft al twee uur gestaakt uh, vannacht. En met deze beide groepen gaan we nog even in een toespraak met elkaar doornemen waar we voor staan. De groep die nu staakt, gaat zich inschrijven. En dan gaan we kijken wat Philip Morris doet. Oké. Okay. Jet Gimbergen van FvV Bondgenoten. Dank u wel. Oké. Okay. Goedemorgen. Jij ja, ook bedankt, Mark Robin. Ja, tot straks. Ja, je ging wel onderhandelen, toch? Jij ging proberen ja, in het midden proberen. uit te komen. Heb, je al, uh, heb je al een poging gedaan? Nee, nou ja, ik, je hebt net gehoord hoe mevrouw Grimberg ja. erin staat. Het hele pensioenverhaal is natuurlijk een heel ingewikkeld uh, ja. verhaal... wat ik binnen met de directie niet heb, uh, niet heb besproken. Maar uh, we kunnen eens even kijken of we uh, iets aan die stemming kunnen doen. Want ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Oké, okay, dat horen we straks. Tot straks. LOS Radio in Journal. De meeste beurszwendelaars zijn vrij uitgegaan. Alleen types als Madoff en Belfort zijn uiteindelijk in de gevangenis beland... vanwege hun criminele activiteiten in de financiële wereld. Over die laatste, Jordan Belfort, is nu een film gemaakt. En niet door de minste regisseur Martin Scorsese... en in de hoofdrol Leonardo DiCaprio. Verslaggever Jeroen Jager ging kijken met een ex-beurshandelaar... die het grote geld verruilde voor de handel in duurzame vis... Mijn naam is Jordan Belford. Het jaar ik 26 I heb ik 49 miljoen dollars, wat me echt me af... want het was drie van een miljoen per week. Hoi, hey, mijn naam is Henry van Dierenme en uh, ik ben voormalig beurshandelaar. Dat heb ik een aantal jaar gedaan. En uh, ben in uh, januari 2010 ben ik gestopt. Wel met groot geld bezig, ja. Hoe groot als ik vragen mag? Praat je over uh, een miljoen, zeg maar. Gewoon miljoenen. We're making a name for ourselves. You know what a is? Fugazi, it's fake. Fugazi, Fugazi, it's a wasi, it's a it's Herken je iets in deze film? Herken je dit wereldje? Was dit jouw wereldje of lijkt het erop? Dit is wel... Ik herken heel veel natuurlijk. Hè? Uh, er zijn heel veel middelen die gebruikt worden. Drank, drugs, vrouwen. En uh, hij noemt ook uh, op een gegeven moment uh, de belangrijkste druk. Dan is die cocaïne aan het snijven. En uiteindelijk pakt hij een briefje van 100 waarmee hij de cocaïne op En dat is de belangrijkste druk. Het en, geld. Het geld. Dat is natuurlijk uitermate verslavend, want daar kun je alles mee veroorloven wat je wil. Was dat een druk die jou ook gaande hield? Uh, uiteraard, ja, absoluut. 28.7 miljoen in gross commissions. All from pink sheets, stop boys! Die al die jongens, want het zijn vooral jongens hè, die daar werken, al die jongens gaande houden. Ja, het geld, de macht. Geld is macht en daarmee verheven je jezelf boven de ander. Bijvoorbeeld, voor mij was het heel erg om te bewijzen dat ik op die vloer beland was... en dat ik uiteindelijk uh, geld kon verdienen op een bepaalde manier. Uh, en dat zie je terug. En dat zie je ook terug in die, uh, die zelfverheerlijkingen op de, op de, vanuit de film. En uh, dat merk ik ook heel erg met het bioscooppubliek. Die vinden het natuurlijk fantastisch, want het is natuurlijk ook fantastisch om te zien. Oh! Nou, ik heb natuurlijk recensies gelezen van, van wat Le Leonardo DiCaprio zelf zegt. Van, uh, deze film is een waarschuwing uh, van uh, hoe het niet hoort te zijn. Daar geloof ik natuurlijk absoluut niet in. Want je merkt dan het bioscooppubliek. Dit is natuurlijk de tweede keer dat ik de film zie. En uh, ja, iedereen vindt dit fantastisch. En dus ik denk eerder dat het als een voorbeeld is van... Hé, hey, dit kan ik ook. Hoe? Weet ik nog niet. Maar het kan. Ik kan als gewone jongen zonder geld... kan ik dus iets bereiken. En dat zal zeker mensen triggeren en ze vinden het fantastisch. Jij bent er uiteindelijk mee gestopt. Tel wat ben je geworden en hoe, hoe vergaat het je nu? Ik zit nu in de vis, duurzame vis. Je komt uit Spakenburg oorspronkelijk? Ik kom oorspronkelijk uit Spakenburg, dus de die zat in mij. Het gaat me goed af, moet ik zeggen. Net zo goed als de handel toen? Uiteraard, ja, absoluut. Ja, mag niet klagen. Alleen het is eigenlijk veel echter, want nu sta ik ja, vierkant achter mijn product... omdat ik het gewoon heel mooi vind. Het is heel puur. Het is een puur iets en er zit geen ja, lucht omheen eigenlijk. Want dat waren aandelen en opties natuurlijk wel anders afgelopen dan dat het met uh, Jordan Belfort afloopt. Ja, uiteindelijk heb ik begrepen dat hij op dit moment ook heel succesvol is. Heel raar het eigenlijk oh, ook is. Ja. Okay. Hij, is een, uh, hij wordt veel gevraagd als, uh, als spreker. Okay. En daar verdient hij geld. Maar heeft heel, heel veel geld verdiend met zijn boek dat hij uitgegeven heeft... en krijgt nu uiteraard de filmrechten. Dus hij pakt het ook goed aan. Okay. Safety first. Safety is, safety is first. We don't want to get a bad reputation. Okay. Jeroen de Jager keek naar de film The Wolf of Wall Street... met een ex-beurshandelaar. Zometeen de grote verontwaardiging in India... over de behandeling van een Indiase diplomaat in de Verenigde Staten. Wanneer ontvangt u AOW jaaropgave? Uh, ik schat in mei? Geen flauw idee. Zeker weten? Nee. Dankzij de Sociale Verzekeringsbank weet u het zeker...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 Bijna half acht, hier is het NOS-journaal Doald Megens. Verzekeraar Menzis eist publieke excuses van Vitesse... voor het besluit om naar Abu Dhabi te reizen zonder speler Dan Mori. Dat schrijft de Volkskrant. Menzis is de hoofdsponsor van de Eredivisieclub uit Arnhem. En Vitesse reisde onlangs af naar een trainingskamp in Abu Dhabi zonder Mori... omdat de speler vanwege zijn Israëlische nationaliteit... zou worden tegengehouden bij de grens. Een op de tien klanten van webwinkels heeft rond de kerst hun pakjes te laat bezorgd gekregen. Internetwinkels hebben zo'n half miljoen bestellingen te laat bezorgd, meldt marktonderzoeker Q&A. Dat was meer dan in 2012. Met Sinterklaas deden de webwinkels het dit keer juist beter. Zo'n 4% van de bestellingen kwam te laat. In 2012 was dat nog bijna 6,5%.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 De verkoop van personal computers is vorig jaar scherp gedaald... blijkt uit Amerikaans onderzoek. Over het hele jaar genomen werden er wereldwijd... 10% minder desktops en laptops verkocht dan in 2012. Niet eerder daalde de verkoop van pc's zo ingrijpend. Verkoop ligt op het niveau van 2009. Veel mensen geven tegenwoordig de voorkeur aan tablets... en aan mobiele telefoons. Michiel Severin met het weerbericht van Weerplaza. Goedemorgen. Krijgen we daar? Goedemorgen, Frederike. We krijgen vandaag een schitterende dag. Flinke zonnige perioden, zijn er ook wel een paar wolkenvelden... en die trekken dan vooral over het noorden en noordoosten van het land. Maar er valt geen regen meer uit, overal dus droog weer. Ook nog eens een afnemende wind. Enige minpuntje zou je kunnen zeggen is dat de temperatuur wat minder wordt. De afgelopen week zijn we natuurlijk zeer verwend geweest... met temperaturen boven de 10 graden. Nou, het is de bedoeling dat we vandaag de 10 graden niet halen. Het wordt zo'n 8 à 9 graden. Het is nog steeds veel te zacht voor de tijd van het jaar... Want een graad of vijf is normaal. Maar in combinatie met de zon is het vandaag dus uh, ja, toch heel vrij weer. Ja, het voelde vanochtend inderdaad ook behoorlijk zacht. Ik had me op het ergste voorbereid. Uh, hoe wordt dat dit weekend? In het weekend gaat het kouder worden, vooral in de nachten. En dan, met name in de nacht van zaterdag op zondag, verwacht ik op veel plaatsen in het midden en zuiden van het land lichte vorst. Dat zou ook wel weer tijd worden, zou je kunnen zeggen. Uh, en verder, zondag, schitterend weer. Bijna een kopie van vandaag. Alleen de temperaturen zijn wat lager. Dan geen 8 à 9 graden, maar 5 à 6. De zaterdag is smiddags ook prima, maar s ochtends dan hebben we de paraplu nodig. Dan trekt er een zwakke storing van west naar oost. Die zorgt voor wolken en wat lichte regen. En in de loop van de middag breekt vanuit het westen dan overal de zon weer door. Dus uh, al met al uh, drie prima dagen met alleen zaterdagochtend enige tijd regen. Dankjewel, Michiel Severin. Gaan we naar de verkeersinformatie van de AWB, John Bakker. Met uh, inmiddels drie files op de A7 van Horen naar Zaandam. Voor Zaandam drie kilometer. Dat heeft te maken met een file op de A8 richting Amsterdam. Daar staat bij de afrit Osaan 4 kilometer. Dat komt weer door een technisch onderzoek na een ongeluk. Er is één rijstrook afgesloten. En na een ongeluk op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland... bij Knoppen plein 2 kilometer. En daar zijn twee rijstroken dicht. Straks kijken we alvast vooruit naar de uitspraak in de Tuchtzaak... tegen de Twentse ex-neuroloog Ernst Janssen-Steur. Vakantie? Maar dan wel op jouw manier?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 De Indiaanse diplomaat die al week het middelpunt vormt van een hoogoplopende ruzie tussen de Verenigde Staten en India, heeft de Verenigde Staten verlaten. De ruzie tussen de landen begon toen de Indiaanse vrouw werd opgepakt wegens visumfraude. Haar arrestatie en tijdelijke opsluiting wekte grote verontwaardiging in India. Correspondent Lucas Waagmeester in New Delhi. Nou, ze is weg uit Amerika, uh, vrijwillig? Nee, niet helemaal. Ze is door de Amerikaanse justitie nu in staat van beschuldiging gesteld. Ze wordt beschuldigd van fraude bij de aanvraag van een visum voor haar Indiase huishoudster. Daarop zou ze een hoger salaris voor die huishoudster hebben opgegeven dan ze in werkelijkheid betaalde...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 Beide partijen een beetje hun zin en beide geen gezichtsverlies. Maar tegelijk, ja, echt eh, vrijwillig was het dus niet. En waarom zijn de Indiërs zo boos? Nou, India is vooral boos over de manier waarop zij gearresteerd is hè, in december. Een diplomaat, onwaardig, onmenselijk zelfs wordt hier gezegd. Ze zou zijn gevisiteerd, zoals het, hier, zoals het, hè, zoals het netjes heet en een tijdje opgesloten hebben gezeten bij uh, gewone criminelen. En dat doe je een diplomaat niet aan. Uh, was, uh, was in dit geval ook echt onnodig, vinden ze hier in India. Uh, en India heeft ook gewoon geen zin meer, denk ik. Hè. Dat is, is het ook een beetje om zich dit soort dingen te laten aanleunen. Als dit een Amerikaanse diplomaat in India zou overkomen... Uh, dan was de wereld ook te klein. Dus India wil gewoon behandeld worden als een grootmacht. En dat gevoel zit hier toch echt wel, wel heel diep... Um, en ik denk dat daarnaast de boosheid ook wel een beetje komt van uh, de Indiaanse elite die zich een beetje betrapt voelt hier. Het onderbetalen van je huishoudelijk personeel is hier eigenlijk redelijk normaal. Hè. Dat gebeurt ontzettend veel. En Indiërs weten natuurlijk stiekem wel dat dat eigenlijk niet kan, dat dat niet in de haak is. Ja, en nu uh, worden ze op dat punt door Amerika op de vingers getikt, een beetje betrapt. Ja, en dat voelt natuurlijk gewoon niet lekker. Ja, daar, daar willen ze eigenlijk liever niks over horen. Terwijl je zou juist denken, dit is toch een genante situatie voor haar. Ja, dat zou je denken. Maar tegelijk, hè, India, uh, India heeft gewoon uh, ja, dus geen zin meer om, om een, iemand als een diplomaat, iemand die echt het land vertegenwoordigt in het buitenland, uh, om die gewoon maar uh, door, de, door de politie in dat land te laten oppakken en te laten behandelen als een normale crimineel. Uh, dus de Indiërs zeggen wat ze ook heeft misdaan. India blijft er trouwens bij dat ze helemaal niks heeft misdaan. Daar gaat, daar gaat Amerika helemaal niet over, zeggen ze hier. Uh, wat ze ook heeft misdaan, uh, zo, zo behandel je onze mensen gewoon niet in het buitenland. Dus uh, ja, daarmee is, is voor, voor India de kous af. De, de Indiërs kijken eigenlijk helemaal niet naar wat er is gebeurd. Ze kijken alleen maar naar, naar handeling uh, in, in, uh, in Amerika. Ja. In ons land was een paar maanden geleden veel commotie... toen een Russische diplomaat werd opgepakt. Minister Timmermans die moest uiteindelijk zijn excuses aanbieden aan Rusland... omdat de diplomaat onschendbaar was. Hoe zit dat in deze zaak? Nou, zij was uh, uh, uh, uh, vanuit haar positie gedeeltelijk onschendbaar. Ze moest zich volgens de Amerikanen wel houden aan de Amerikaanse arbeidswetten, bijvoorbeeld, die hier, hè, waar het hier om gaat. Uh, dus haar functie bevond zich volgens die uh, Geneefse conventies... Hè, waar die onschendbaarheid van diplomaten is afgesproken. Bevond haar functie zich een beetje in een grijs gebied. En, uh, maar goed, ja, laten we gewoon eerlijk zijn. Overal in de wereld, uh, los van die Geneefse conventies... er is gewoon de stille afspraak tussen landen... dat je elkaars diplomaten niet al te strikt aan de regels van de wet houdt. Hè. Wat privileges hier, oogjes dichtknijpen daar. Ik, ik, ik heb echt nog nooit gehoord van een diplomaat die een boete moest betalen... En de Amerikanen die gaan zich hier dus plotseling wel heel erg streng aan de wet houden. Die wet echt hanteren. En dat is gewoon even schrikken. Hè? Dat, dat verwacht je niet als diplomaat. Ja, En dan is er natuurlijk al snel een rel en een, en een hoop verontwaardiging. En wat merk je van die boosheid in India? Nou, dat is eigenlijk het hele bizarre van deze zaak. De Indiërs die zijn uh, echt uh, totaal overboord gegaan... kun je wel zeggen, in hun reactie. In, in, de, in de eerste dagen werd meteen de beveiliging... voor de Amerikaanse ambassade hier in Delhi weggehaald. Amerikaans personeel kreeg plotseling... allerlei belastingcontroles over zich heen. Zou ineens verkeersboetes moeten gaan betalen. Stel je toch eens voor. Ja. En uh, verloor, ja, verloor dus allerlei privileges. En uh, dat geeft ook wel aan hoe hoog dit uh, in India, uh, of India zit. Uh, tegelijk... Het komt echt wel weer goed ook tussen India en Amerika. Um, daarvoor is er natuurlijk nog altijd het eeuwige diplomatieke wondermedicijnen. En dat heet gewoon het wederzijdse belang. Uh, dit zijn gewoon veel te, uh, die zijn gewoon veel te groot om, om ruzie te gaan maken met elkaar. Dus dit is wel een knauw. Veel kwaad bloed gezet. Maar ik denk op de lange termijn uh, gaat dit voor die twee uh, gigantische landen... Uh, India en Amerika uh, gaat het uh, voor die relatie tussen die twee uh, geen, uh, geen enorm effect hebben. Oké, okay, dankjewel Lucas Waagmeester in New Delhi. Acht minuten over half acht. Tijd voor de sport met Arno Vermeulen. Hallo. Goedemorgen. Michel Platini, voorzitter van de Europese Voetbalbond, is boos op FIFA-topmannen Sepp Blatter en Jerome Valken. Hij vindt dat die twee veel te loslippig zijn over het eventuele verplaatsen van het WK van 2022 in Qatar naar de winter. Wat zijn zijn belangen in deze kwestie? Nou ja, hij is altijd nogal een groot voorstander geweest van dat WK in Qatar. En dat is natuurlijk uh, vrij omstreden. Uh, Platini heeft uh, eigenlijk altijd wel laten... Uh, uh ...heeft aangegeven dat hij zelf eigenlijk vindt... ...dat het een ideale plek is, dat WK in Qatar. Alleen later, na die verkiezing... dus alweer vier jaar geleden, toen werd bekend... ...dat zijn zoon, Laurent, een belangrijke uh, investeerder is... ...in de investeringsgroep Qatar Sports. Dus er liep een uh, commerciële lijn eigenlijk... ...tussen de zoon van Platini naar Qatar. Bovendien Frankrijk en uh, Qatar, als je even kijkt naar Sarkozy. Toen nog de premier van uh, Frankrijk, de president van Frankrijk... ...die uh, zelf uh, ook ontzettend veel uh, belangen had met, uh, met Qatar... En bijvoorbeeld de topclub in Parijs in Frankrijk, PSG, ook een sponsor heeft uit Qatar. Bleek wel dat het duidelijk was dat Frankrijk sowieso verplicht was om eigenlijk voor Qatar te kiezen bij die verkiezing, omdat het gewoon veel te veel belangen waren. Dus Platini maakt zich een beetje druk nu over de FIFA, omdat de FIFA een blunder is, waardoor Qatar weer in een kwaad daglicht komt te staan. En daarom heeft hij zich er nu mee bemoeid. Best wel opmerkelijk dat natuurlijk Platini die ook wel wordt genoemd als de nieuwe president van de FIFA. Zou misschien binnen een jaar, twee jaar al plaats kunnen vinden. Nu de baas van de FIFA, Blatter eigenlijk kapitelt. Maar het zegt wel iets over Platini... ...die trouwens over het algemeen wel een vrij onafhankelijke geest is... ...en ook wel zegt wat hij denkt. Dus Platini is boos op Blatter. Uh, trouwens, Blatter die ooit Platini eigenlijk in dit leven... ...het leven van een voetbalbestuurder heeft getrokken... ...door hem een half jaar stage te laten lopen bij de FIFA. Dus over het algemeen was die relatie juist tussen Blatter en Platini... eigenlijk wel heel aardig. Probeert Platini misschien het proces te bespoedigen... ...of kan dat niet? Moet hij zo? Kan hij eerder ja. voorzitter worden? Nou ja, weet je, Blatter loopt wel op zijn laatste benen. Dat blijkt ook de laatste maanden wel weer. Er wordt aan alle kanten wat toegegeven binnen de FIFA... dat hij niet meer zo scherp is als vroeger. Er gaan wel dingen mis. Kijk maar naar het komende WK in Brazilië... wat ook niet lekker loopt. Dat is ook geen goed nieuws voor Blatter. Maar de man is bejaard, maar zeer eigenwijs. En heeft zelfs gezegd dat hij in de toekomst nog vier jaar verder wil. Nou, daar haalt iedereen wel zijn schouders over op. En wordt ook wel gezegd dat het echt onmogelijk is. Dat toch wel iedereen zal begrijpen dat het tijd wordt om een wisseling tot stand te brengen. En Platini is wel de kroonprins. Uh, natuurlijk ervaring opgedaan bij de UEFA. En het zou op zichzelf logisch zijn... als Platini dat, dat overneemt van Blatter in de Toekomst. Dan nog nieuws over het Nederlandse elftal. Wesley Sneijder heeft gezegd dat hij hoopt... dat Guus Hiddink en Ronald Koeman... samen aan de slag gaan bij het Nederlandse elftal. Gaat dat ja, ook gebeuren? Dat... Nou ja, uh, Koeman heeft natuurlijk eerder aangegeven dat hij dat niet wil. dat hij vindt dat hij eigenlijk door de KVB wat belachelijk is gemaakt... omdat men niet voor hem koos, maar voor uh, Hiddink. En daarna hem aanbood om assistent te worden. Hij was toen ontzettend boos. Uh, daarna, uh, door de winterstop en door de trainingskamp... is er eigenlijk wat, uh, wat rust gekomen... Um, ja, het zou natuurlijk een theorie kunnen als spelers zoals Snyder aangeven... dat het ideaal zou zijn als hij wel uh, de assistent zou worden van Hiddink. Uh, Hiddink uh, is slim. Het zou best kunnen zijn dat Hiddink nog wel een tweede poging doet... om misschien Koeman bij het Nederlands-alftal uh, betrekken. Als die lobby wat uh, serieuzer wordt... en Koeman gaat er misschien toch nog een keer heel serieus over nadenken... dan moet je het niet helemaal uitsluiten. In voetbal kan dat. De eerste reactie van uh, Koeman daarvan zou je verwachten dat het echt een, een onmogelijke zaak is. Maar dat weet je niet. Als er aan alle kanten goed gemasseerd wordt... ook in dat kader zou dit een massage kunnen zijn... misschien wel via uh, Hiddink... Uh, naar een van de belangrijkste spelers van het Nederlands elftal toe... dan sluit ik het ook weer niet helemaal uit. Het is wel uh, opmerkelijk dat uh, Snijder dat nu zegt. En als je er goed over nadenkt... natuurlijk voor het Nederlands voetbal... zou het ook eigenlijk misschien wel ideaal zijn... om Hiddink en Koeman samen aan de leiding te hebben. Maar er moet er natuurlijk nog wat uh, worden weggenomen... de komende tijd bij Koeman. We gaan zien als... Uh, ook weer Feyenoord terug is in Nederland. Of dat de komende weken gaat plaatsvinden. Ook dat zal allemaal niet zo lang duren. Dankjewel, Arno Vermeulen. Dit is tot 9 uur het NOS Radio 1-journaal. Met Frederik de Jong. Straks verslaggever Mark Robin Visser. Hij probeert de strijdende partijen in Bergen op Zoom... nader tot elkaar te brengen. Het Medisch Tuchtcollege doet vanmiddag uitspraak in de zaak... tussen vijf oud-patiënten van ex-neuroloog Janssen Steur... en drie oud-bestuurders bestuurders van het ziekenhuis waar hij werkte... het Medisch Spectrum Twente in Enschede. De patiënten verwijten de bestuurders dat zij te laat hebben ingegrepen... toen bleek dat Janssen Steur fouten maakte. Zij vinden dat zij en andere patiënten... daardoor onnodig medische schade hebben geleden. Johan legematen, goedemorgen. Goedemorgen. U bent hoogleraar Gezondheidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Maken zij een kans, denkt u? Nou, de eerste vraag zal toch zijn of het tuchtcollege ook inhoudelijk uitspraak gaat doen over deze zaken. Dat heeft te maken met het feit dat het tuchtrecht is bedoeld voor uh, wat dan wordt genoemd individuele gezondheidszorg. Dus voor de relatie tussen een patiënt en een hulpverlener. Er is een tijd geweest dat je bij de tuchtrechter überhaupt geen klachten kon indienen tegen bestuurders. Omdat werd geredeneerd uh, die individuele gezondheidszorg is in die relatie niet aanwezig. Daar is het tuchtcollege enige tijd geleden op teruggekomen. Want men zegt een bestuurder kan een beslissing nemen... die behoorlijk veel weerslag heeft op de individuele gezondheidszorg. En als dat zo is, dan kun je tegen een bestuurder... wel een tuchtklacht indienen. Dus de eerste, wat formele vraag zal zijn... Hè, wat deze bestuurders hebben gedaan in deze zaak... had dat weerslag op de individuele gezondheidszorg. Als het tuchtcollege zegt nee... dan zal men aan een inhoudelijke beoordeling van de klacht niet toekomen. Vindt het tuchtcollege dat in dit geval wel... Ja, dan zal er ook een inhoudelijk oordeel over de klacht tegen deze bestuurders volgen. Ondanks het feit dus dat meerdere onderzoekscommissies hebben gezegd... dat het bestuur inderdaad traag handelde toen bleek dat Jansen stuurfouten maakte. Ja, het tuchtcollege kijkt natuurlijk vanuit de doelstellingen van het tuchtcollege. Het kan best zo zijn dat die bestuurders uh, inderdaad te traag hebben gehandeld. En een aantal onderzoeksrapporten die we al kennen, die wijzen daar ook op. Uh, maar dat betekent nog steeds niet dat de tuchtrechter die klachten ook per se in behandeling zal nemen. De redenering kan zijn, als je uh, klachten hebt, terechte klachten, over het handelen van bestuurders van ziekenhuizen of van andere zorginstellingen... dan is het tuchtrecht daarvoor niet het geschikte middel... Maar ja, daar kennen we andere wetgeving over, waardoor die bestuurders daarop kan aanspreken. Dus het gaat er niet zozeer om dat die bestuurders wel of niet uh, uh, ja, schuldig of onschuldig zijn. De formele vraag is, uh, is er zodanig relatie met de positie van individuele patiënten... dat je ook het tuchtrecht kunt gebruiken om die bestuurders verantwoordelijk te stellen? Ja, dus het gaat alleen om de vraag welk recht er wordt toegepast? Ja, welk recht er wordt toegepast. Maar nogmaals, het, het is niet uitgesloten dat de tuchtrechter zegt... dit valt wel degelijk onder de rijkwijde van het tuchtrecht. En als men die richting kiest, dan zal er vanmiddag ook... een inhoudelijk oordeel over het handelen van die bestuurders komen. Ja, speelt, er, speelt het dan nog een rol dat de bestuursleden... in kwestie inmiddels niet meer in het ziekenhuis werken? Nee, de vraag is uh, of ze nog als arts of andere hulpverleners staan ingeschreven in het BIG-register. Want dat is de, de manier waarop je iemand voor de tuchtrechter kunt dagen. Een heel aantal bestuurders van ziekenhuizen is überhaupt geen arts. Tegen hen kun je nooit een tuchtzaak starten. He, er, is een, er was een tuchtzaak. Mogelijk tegen deze drie oud-bestuurders van het, van het MST, omdat zij uh, ook arts zijn en als zodanig nog in het BIG-register staan. En zolang dat het geval is, zou de tuchtrechter over hen ook een uitspraak kunnen doen. Ja. U betwijfelt dus of die tuchtrechter tot een uitspraak komt. Dat heeft u net uitgelegd. Maar voor de betrokkenen is dit een hele zware zaak geweest. Stel nou dat er inderdaad geen uitspraak komt. Was het die belasting dan wel waard? Ja, dat zal vast een teleurstelling zijn. Aan de andere kant denk ik dat ze zich vast dat wel hebben gerealiseerd van tevoren. Want nogmaals, we weten niet precies welke richting het tuchtcollege in Zwolle zal kiezen. Maar het staat niet op voorhand vast dat men die klacht inhoudelijk zal gaan behandelen. Mocht dat dus niet zo zijn, dan, dan is dat vast een teleurstelling. Maar dat, dat was toch nog enigszins te verwachten. Uh, aan de andere kant, er is natuurlijk wel een zitting geweest. Uh, de bestuurders hebben zich moeten uh, verantwoorden in die zitting. Uh, dus dat is in ieder geval wel gebeurd. Dus dat is wellicht voor de klagers al een stukje genoegdoening. Uh, maar ja, wat ik al zei, het is, uh, we zullen vanmiddag moeten zien... of deze tuchtrechter ook werkelijk een inhoudelijke beoordeling gaat geven. Ja, als er wel een uitspraak komt... wat voor klacht zou hij de bestuurders dan kunnen opleggen? Nou ja, welke maatregel bedoelt u zou men ja. bestuurs kunnen opleggen? Ja, nou, laten we zeggen, um, uh, het Tuchtrecht heeft een, een serie van maatregelen, variant van licht tot heel zwaar. Uh, vaak het meest frequent worden de lichtere maatregelen toegepast, omdat de echt zware sancties uh, alleen aan de orde zijn als mensen wel bewust hele ernstige fouten maken, opzettelijk bijvoorbeeld. Nou, dat zit er hier niet in. He, mocht nou zeg maar de Tuchtrechter zeggen, inderdaad, wij gaan deze zaak inhoudelijk beoordelen. En we vinden inderdaad dat die bestuurderen in bepaalde stadia van die zaak Janssen-stuur uh, te traag of te langmoedig hebben gereageerd. De klacht is gegrond. Dan schat ik zo in dat die bestuurders een waarschuwing zullen krijgen van het Turstcollege. Want ze hebben niet opzettelijk, uh, voor zover we weten, uh, de zaak vertraagd of getraineerd. Uh, ze hadden wellicht alerter uh, kunnen en moeten zijn. En mocht het Turstcollege dat inderdaad vaststellen, dan schat ik zo in uh, dat dat tot een waarschuwing van het toetscollege zal leiden. Dank u wel, Johan Legemaat, hoogleraar Gezondheidsrechten... aan de Universiteit van Amsterdam. En vanmiddag weten we meer over deze kwestie. Hoe zou het gaan op de weg? John Bakker van de ANWB. Het gaat prima, eigenlijk. Vier files, nog geen twintig kilometer bij elkaar. Wel een paar ongelukken. Op de A7 van Horenaar Zaandam, bij knooppunt Zaandam, vijf kilometer. De oorzaak is een aanrijding op de A8 richting Amsterdam. Daar staat bij Ozaan vijf kilometer. Er is nog altijd één rijstrook dicht... Na een ongeluk op de ring van Amsterdam, de A10... tussen Nieuwendam en Watergraasmeer, 3 kilometer. Daar zijn twee rijstroken afgesloten. En op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland... na een ongeluk bij knooppunt Plein 2 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. Dankjewel. Mark Robin Visser bij Philip Morris in Berg op Zoom. Daar wordt sinds gisteren actie gevoerd. We horen daar de actievoerders op de achtergrond. Het gaat over een nieuwe CAO, maar er is meer aan de hand, hè? Ja, ik begint mij toch wel steeds meer te dagen dat er hier natuurlijk... dat is natuurlijk vaak bij een conflict... dat je naar de onderliggende lagen moet kijken... dat er hier iets, uh, iets broeit. Er staan nu uh, ongeveer 100, 150 uh, mensen, vooral mannen... hier op de motorparkeerplaats uh, te luisteren naar een uh, FNV-onderhandelaar... dat is Jet Grimbergen, die, uh, die spreekt de mensen op dit moment toe. Laten we even naar haar luisteren. En tot slot... Wij willen dat er uiteindelijk een goede verhouding in dit bedrijf komt tussen leidinggevende en werknemers. De afgelopen jaren is er zoveel gereorganiseerd en de laatste reorganisatie, RMO, jullie weten waar die letters voor staan, heeft zoveel fouten, zoveel zeer gedaan en er is zoveel onvrede over dat ook op dat punt vinden wij... Er een punt gezet moet worden. En wij vinden dat Philip Morris op een andere manier met de mensenwoordelijkheid moet omgaan. Zijn jullie het daar mee eens? Ja, ja nou, nee, daar heb je het dus al. Uh, de RMO, ik wil eventjes vragen aan de mensen. RMO, mensen, wat, uh, wat betekent dat? Review, uh, Review Manufacturing Organization. Thank you very much. You're welkom. Dat is geloof ik een reorganisatie, hè? Ja, dat klopt. Die ja. we al jaar op jaar uh, iedere keer hebben. Dit is al het laatste. Dus, ja. uh, en mevrouw Ginbergen van de FV die zei... dat is een van de uh, uh, redenen dat de stemming hier in het bedrijf omslaat. Nou, Merkt u dat ook? Je ziet wel dat de stemming steeds achteruit gaat. Ja. Dus, Hoe merk je dat dan? Nou, gewoon uh, ja, mensen worden op andere plaatsen gezet... waar ze allemaal niet blij mee zijn. Uh, is dat u ook overkomen? Uh, ik zit wel op dezelfde plaats, maar mijn functie is wel flink verzwaard. Wat doet u voor werk? Ik ben uh, uh, maintenance engineer. Maintenance, onderhoud. Ja, ingenieur. Dus u onderhoudt de machines die de nou, sigaret... Nou, ik het onderhoud, zo moet ja. je teken zeggen. Dus u zegt, ik moet meer werk doen voor hetzelfde geld. In principe wel, ja. ja. Dus, uh... ja. Hoe is dat met u? Steekt even een sigaretje op. Goedemorgen. Uh, ik heb er geen schade van ondervonden. Ik ben op hetzelfde level gebleven. Ja. U wel. Maar veel collega's niet. En uh, vertel daar eens wat over. Collega's. Nou ja, als ze niet op hetzelfde level gebleven zijn... dan zijn ze bijna altijd uh, gedemo... Uh, gedemo... Uh, gedemo uh, ja, niet gepromoveerd, maar de andere kant ook. Ja. Die hebben een demotie gekregen. Ja, en uh, de stemming in het bedrijf wordt er daardoor natuurlijk niet beter op. Nee, er wordt er niet vrolijker op, nee. Iedereen loopt voor zichzelf te werken... en uh, zorgen dat hij toch maar een betere uh, opwaardering krijgt. Ja. Nu staan jullie hier allemaal met de gele actievestjes aan. Hè? Uh, het eisenlijstje van de vakbonden is duidelijk. 3% loonsverhoging en nog een aantal toeslagen. Iets met pensioenen ook, maar... De, wat daaronder zit, is misschien wel net zo belangrijk. De onderliggende gedachte, bedoelt u? Ja, de, de onderliggende laag. De onderliggende laag, ja. Uh, inderdaad, die ermo uh, die we gehad hebben. De, de mensen die uh, niet worden gewaardeerd naar de functie die ze hebben uitgevoerd. Ja. En uh, dan uh, krijg je dus ook een, uh, een mentale tik als je achteruit gezet wordt. Ja. En dat hoeft niet altijd financieel te zijn, maar... Ja, je wilt toch ook gewaardeerd worden in je werk. Ja. En dat is die waardering die willen we dan ook graag terugzien. En die ontbreekt op dit moment. Ik ga met jullie mee, want jullie gaan inschrijven. Hè? Ja, klopt. De, dat gaat op een andere locatie gebeuren. Dus ik zou zeggen, let's go. Oké. Okay. Tot later. a misconception that I'm the only one for you and I can take you out for a En Cisco met Fred Astaire. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Met de Bruin. Stadion de Kuip kan plek gaan bieden aan 70.000 mensen. volgens nieuwe plannen van het architectenbureau Zwarts en Jansma. Voorop het AD staat een impressie waarop te zien is dat in hun ontwerp twee nieuwe gebouwen met bedrijfsruimte naast de bestaande Kuip komen. Bovenop komt een optioneel dak, maar de grootste winst moet komen... van iets dat niet op het plaatje te zien is. Het veld moet ruim anderhalve meter zakken. Zo kunnen de tribunes steiler worden en kan iedereen de voetballers nog beter zien. Het bureau hoopt hiermee de consortia die eerdere plannen voor de Kuip presenteerden naar de kroon te steken. In Syrië proberen extremistische groeperingen mensen op te sporen... die uit het westen komen. Ze willen hen aanzetten tot het plegen van terroristische aanslagen... als ze terug naar huis gaan melden Amerikaanse inlichtingendiensten, schrijft de New York Times. In Nederland waarschuwde de Veiligheidsdienst al eerder... dat ze zich zorgen maakten over wat Syrische Syri Syri jihadgangers zouden doen... bij terugkomst in Nederland. In Amerika is het opsporen van Syriëgangers topprioriteit, schrijft de New York Times. En daaronder op de site van de krant staat dat in Zuid-Soedan... inmiddels al 10.000 doden zijn gevallen, schat de International Crisis Group... Het is een veel hoger aantal dan de duizend slachtoffers... die de Verenigde Naties eerder bekendmaakten. De gevechten in Soudaan duren inmiddels al bijna een maand. In reactie op de nieuwe cijfers zegt de VN... dat zij nog geen recente cijfers hebben. Maar ze bevestigen wel dat het dodental vele malen hoger ligt... dan de duizend slachtoffers waar ze eerder mee naar buiten kwamen. En dan de voedselbank in Assen, die groeit extreem. Inmiddels zijn al 275 mensen ingeschreven. 40 procent meer dan een jaar geleden, schrijft het Dagblad van het Noorden. De voedselbank is daarom op zoek naar... een Locatie en overweegt om over te gaan op meerdere uitgiften per week. Overigens staan er in Emmen nog meer mensen ingeschreven. 700. Maar dat aantal is het afgelopen jaar veel minder hard gegroeid. Gemeente Heerlen werkt aan plannen voor een eigen wietplantage... met de Limburgse omroep L1. Daarmee is Heerlen een van de vele gemeenten die werkt aan dat soort plannen. Burgemeester De Pla zegt dat hij eigenlijk hoopt... geen gebruik te hoeven maken van het initiatief. Hij hoopt dat Den Haag alsnog met plannen komt... voor de regulering van de wietteelt. En het team van Al Jazeera dat vastzit in Cairo... moet nog 15 dagen blijven zitten, meldt de omroep op de site. Vijf medewerkers zitten vast, een cameraman kwam eerder wel vrij. Ze worden beschuldigd van leugens en het verspreiden van uh, ja, de statenschade. Zeg maar. De omroep zegt in de reactie dat ze hun werk... op volstrekt legale wijze uitvoeren. De omroep zal sinds de komst van de nieuwe interimregering in juli... enorm onder druk gezet worden. Tot zometeen. Nieuws heeft een nieuw geluid. Ik kan de woorden nog niet vinden. Lucie aan verbinden, maar zodra ze zijn gevonden, zeggen wij oh, oh, hoe het met de taal staat.